onze helden ter eeuwige herdenking van hun dappere opoffering is dit monument opgericht wees niet zo bitter dat is allemaal voorbij wacht af Er zijn er nog die luisteren. Denk aan onze taak, want daarvoor hebben we geofferd. Daarom zijn we nog hier. Een veld in Vlaanderen, een hoorspel geschreven door Dick Dreu en geregisseerd door Dick van Putten. zoiets het hele verkeer wordt stopgezet, zeg. Nou, nou, dat is weer echt Vlaams, hoor. Ja, jongen. Bij de Vlamingen gaan mensen boven motoren. Ook dode mensen. Ah, het is allemaal zo lang geleden. Wat voor nut heeft dat nou nog? Twee, Twee mannetjes blazen op trompetjes onder een poort in Ieper. Die verrekte tocht hier maakt het ook niet aangenamer. Gaan we een kop koffie kopen? Goed, hoor. Daar op de hoek dan. Kom mee. Twee filters, mevrouw. Twee filters, zeker, meneer. Ja, twee plaatjes heb ik al, denk ik. Heb jij enig idee wat we verder gaan doen? Jazeker. Afwachten. Zo. Twee filters, eerder, alsjeblieft. Oké, okay. oké. Okay. Slecht weer, hè? ja begin november. Dan is er weinig plezier meer aan. U komt zeker uit Holland? Inderdaad. En we blijven hier een paar dagen. Oh. Voor de jongens onder de poort, meneer? Juist, yes, ja. Dat wordt ook ieder jaar minder. Ze raken vergeten, mevrouw. Schaande genoeg. Wat eng, zeg. Jullie zaten te praten of jullie het hadden. Spookachtig, hoor. Heb je wel eens gehoord dat de grens tussen leven en dood... niet altijd en overal te bepalen is? Ach, een mens hoort zoveel... Lekker sterk. Verroest hij een van die trompetmannen? Goedenavond, madame. Meneer. Goedenavond. Goedenavond, meneer. Goedenavond, meneer. Verpils, madame, alsjeblieft. Ach, meneer, ik wou u iets vragen. Oh, mag ik om te beginnen u die pils aanbieden? Romk is mijn naam, ik ben hier voor een tijdschrift. Op een zekere manier. Vervraag maar. Gerink is mijn naam. Speelt u dat signaal uh, iedere avond onder de poort? Ja meneer, dat is te zeggen. Iedere avond zijn er twee andere mannen. Hoe mijn noem? om? Ach, mag ik een plaatje schieten meneer Gering? Zo met die trompet op tafel, bedoel ik. Nou ja, goed doet maar meneer. Merci meneer. U bent natuurlijk hier geboren hè? Nee meneer, nee. Ik ben uit de konterijen van Boezingen. Hey. Gaat dat zonder flitslamke tegenwoordig? Bij mij wel meneer. Mag ik ook zo pas speels, mevrouw? Ja, ja. Neem jij er ook een, Hein? Oh, is goed, ja. U hebt het hier waarschijnlijk nog gekend... ...toen alles pas achter de rug was, hè, meneer Geen. Dat, dat heb ik, meneer. Op weg naar de school vonden we soms nog dode soldaten tussen de struiken. En er waren grote gedeelten van de weg waar we moesten uitkijken ...dat we niet op oude granaten trapten. Ja. Op uw gezondheid, heren. Dus gezondheid. Ik hoorde vorig jaar dat de honden op de boerderij in de buurt van de Halfuurhoek niet meer de halve nacht staan te blaffen. Nee, nee. Ze schijnen de lucht nou een beetje kwijt te raken. Roken ze dan wat? Och, meneer. Je weet nooit wat zo'n beest in de nacht denkt te raken of te zien. Hè? En de mensen? Dachten die ook wel eens dat ze wat zagen? Daar wordt hier nooit over gepraat, meneer. Dat maakt maar onrust. Hebt u iets te maken met wat ze hier af en toe nog vinden, meneer Gerink? Meneer, sinds jaren graaf ik waar wat gevonden wordt. Doe soldaten bedoel ik. Kort geleden nog. De mannen die de aardgasleidingen leggen langs de weg naar Poolkapelle Vonden vier stuks. En kon u ze laten identificeren? Nog wel, ja. Het leerwerk blijft in stand, weet u. Brieftassen en zo. Daar zaten nog papieren in. Na vijftig jaar... ...meer dan vijftig jaar, meneer. Twee van 1916, één van 1917 en één van 1915. Waren dat dode soldaten? Jawel, meneer. Dat waren soldaten. Leerwerk blijft intact. Eigenlijk hoorde dat in een zakboekje te staan, hè? Of op een gedenkteken. Jaren geleden heb ik in een Roggeveld moeten graven. De boer merkte dat daar wat zat. Zijn hond er niet voorbij. Alles wat ik aantrof om uit te maken wie, wie het was, dat was een gouden muntje met een vrouw erop. Die vrouw is opgezocht en ze is gekomen. Ze heeft beelden gemaakt en die zijn in het roggeveld gezet. De jongen mocht niet alleen zijn, zei ze. Beelden in een roggeveld? Er zit een plaatje in. Waar is dat, meneer Gering? Ze zijn overgebracht, meneer. Maar... ge komt er wel. Ik zou niet weten waar ze staan. Even goed, komt er wel. Bedankt voor het weer Ik moet naar huis. Tot weerziens. Tot ziens. Salut, madame. Vreemde ventje. Hij schijnt te denken dat je die beelden zomaar zou tegenkomen. De mensen hier zeggen meestal meer dan ze zeggen. En jij spreekt weer eens in raadseltjes. Oh, oh, oh, zullen we maar afrekenen en naar het hotel gaan? Ik begin mafvrucht te worden. Oh, nou, uh, Mevrouw, mag ik betalen, alstublieft? Man, wat zal ik pitten? Ben jij niet moe, hè? Niet zo erg. Ik ga die frontkart eens nakijken. Jij houdt geloof ik nooit op, is het wel. Oh, wel, veel plezier tot morgen vroeg. Acht uur zeker, hè? Best joh. Wel het er. Hij rommelt maar door in die oude koek. Ik snap er het nut niet van. Nou, ik hoop dat het bed meevalt. Boy, daar zal wel gaan. Maar ik ga ook kijken of ik in slaap kan komen. James. Die gingen op Mars naar Passendalen en keerden nooit terug. Uh, Gabbard, William. Ganderley, Archibald. Gerald, John. Adrian, Peter. Haddock, James. Harley, Oswald. En dat was één enkele vuurstoot van een machinegeweer. In eerbiedige nagedachtenis. Het dankbaar bestuur van een universiteit. aan de kant staat, die woorden hoort en droomt van helden die hun offer brachten, keer af je oren van die holle taal, zoek naar gezichten en beluister moede voeten, zoek naar de doffe ogen die vergeten raakt. Wie herinnert zich, al gaande door de poort, de niet zo dappere doden die kanonvoer waren? Wat nou? Wat moeten jullie. Wie zijn jullie? Gezichten. Te veel. Te veel. Te veel! Was het? Wat een rotte oom! Lijkt wel of ik het nog hoor. Zo komt er niks meer van slapen. Waar zit dat licht ook weer? In mijn regio's. Ben. Ik denk dat ik stapel gek ga worden, joh. Ik zou erop zweren dat er een hele horde jonge kerels langs mij heen liep. Nachtmerrie van de pils, denk ik. Dat zal wel. Verrek. Ik heb mijn sigaretten vergeten. Hier, hele mijne. Dank je. Zeggen die uh, soldaten, hoor, huh? droegen die drijfnatte kekki pakken en van die uh, van die rare band om hun benen, helemaal beklont tot met modder, en uh, hadden ze platte helm op, hè? Huh? Oh, wacht. Hier, hier, bekijk die fotomais. Bedoel je dit? Ja? Zo zagen ze eruit, ja? In je droom. Wat nou droom? Klik eerder of ik wakkerder was dan anders. Ik zag ze, ik hoorde ze, man. Ik, ik, ik, ik rook de stank van modder en vuil. Dat zou een herinnering zijn aan iets wat je lang geleden gehoord of gelezen hebt, Ben. Zoiets blijft soms jarenlang in je geheugen hangen zonder dat je het zelf weet. Man, ik heb me nog nooit met die dingen bezig gehouden, doe me een lol zeg. Net wat voor mij. Heb je kalmerende pillen bij? Je? Neem maar dan een. Ik ja, je lachen. Ik durf niet. Ik lach niet. Alle geklets zo zeiden hij. Wat zit hier achter? Neem een pil in en vergeet het. Morgen denk je er niet meer aan. Het was al erg vreemd dat de baas jou hierheen stuurde in plaats van een vaste jongen. Het was nog vreemder dat hij tegen me zei dat ik zoveel plaatjes moest schieten als ik maar kon. benen over, over dit hyper. Morgen, hè? Huh? Morgen krijgen je, je plaatjes. Nou, geef me die kaart nou eens even. Hm. Ja. naar corner. Dat is hier, ja. Dan transport hier is dead man's rest. de hoek. Dodemans rust. Wat is dat? Een kaart van de hel of zo? Een herinnering voor ons. Dat we nog wat te doen hebben. Kan jij nou nooit eens antwoord geven zonder puzzeltjes? Ik ben nou oh, helemaal geen gezellige prater, Ben. Heb maar een beetje geduld met me. Kijk, dit is de omgeving van Ipa. Zie je die zwarte blokjes en die kruisjes en die rode balletjes? Ja, die zie ik. Daar ja. staan cijfers en namen bij, hè? Uh -huh. En als ik je nou moest vertellen wat er bij één enkel blokje was gebeurd... ...dan zaten we hier over een week nog. Het beroerde is dat we er zoveel mee te maken hebben. Man, dat is al zo lang geleden. Als je dat gelooft, ga dan maar weer kalm naar bed, man. Oh, oh, misschien ook niet eens zo gek. Die nachtmerrie had me geloof ik mooi te pakken, zeg. Hé, hey, wat doe jij nou? Waarvoor trek je je jas aan? Ik ga nog een eentje rondrijden met de wagen. Wat plaatsen opzoeken waar je morgen plaatjes kunt schieten voor het artikel? Midden in de nacht? Mooi gek idee zeg. Wacht eens, helemaal niet zo gek. Daar kan een mooi stemmingsgoedje in zitten, blitsopname. Geef me de tijd om aan te kleden, Dan ga ik mee. Allright, ik ga wat naar beneden. Doe maar kalm aan, de sleutel heb ik al. Mooi zo. Oh, dat kachertje met jou stinkt niet slechts, zeg. En ik hoop hier zijn echte auto. Tot de fotografen goedkoper worden. Geef maar eens een sigaret, knaap. Dan doe je ook wat. Hier zo. Merci. Zeg, euh, eigenlijk is dat ook spookachtig wat je nou gaat doen. Minder dan je denkt. Jij gelooft in die dingen, hè? Zo eenvoudig is dat niet, Ben. Als je jou hoort, is niks eenvoudig. Maar je zei zo even dat er geen verschil is tussen leven en dood. Ik zei dat de grens tussen leven en dood... niet overal en altijd bepaald kan worden. Maar hoe kan je dat bewijzen? Dat hangt af van met wie ik te maken heb. Maar ik wil dat niet bewijzen. Dat is veel betere denkers dan ik niet gelukt. Lijkt me ook onmogelijk. Misschien lijkt het je straks weer anders... Ja, ah, we zijn er. Zo. Hier ga ik eerst eens wat rondlopen. Hebben we eens die camera nou? Oh. Ja. ja. Hebben. Daar gaan we heen. Waar zijn we? Bos van Polygoon op de weg naar Zonneweken. Is hier ook wat gebeurd? Zoveel dat er nog duizenden oude mannen leven die ervan opsteken als je zegt Polygoon of wald van Polygoon of de Polygoon. Kom maar mee. zeg. Ergens zit iemand op een mondtucheltje te spelen. Dat denk je maar. Hoe jij het niet? Luister dan. Toch denk je het maar. Goed, maar zo'n vent moet op de plaats, zeg. Hij zit vlak in de buurt. Hier achter die struik. Of wat het is. Wat nou? Hé. Hey. Kom eens hierheen. Wat is er, Ben? Ik hoor dat ding en er is niemand. Kijk zelf maar. Zie jij wat? Kom maar liever daar vandaan, Ben. Dat kun je niet op de plaats zetten. Wat klets je nou, man? Waarom niet? Heb jij ooit verlangen naar huis kunnen fotograferen? Zeg, is dit misschien een geintje opgezet met die Vlaming die we ontmoet hebben. Kom verder, dan zal ik proberen het je uit te leggen. Wat jij dacht te horen, Ben, is eens op die plek door een ander gehoord. Met zoveel verlangen, dat het geluid hier achterbleef. Meen je dat nou? Verlangen kan zo sterk zijn, dat het niet meer aan tijd gebonden is. Maar wel aan een bepaalde rand. En dat zou ik dan gehoord hebben? Laten we zeggen dat je dacht te horen. Spookies. Mm -hmm. Als jij niet in staat was om net zoveel verlangen te voelen, soms, dan ving je dit nooit op. Met mijn lichamelijke oren? Wel, wel, wel. Met wat je je hersenen noemt. Of je gedachten. Kijk eens naar links. Zie je daar iets? Bomen, geloof ik. Uh, en gebouwen of zo. Daar gaan we heen. Geven hun commentaar. Houden ze hier een bijeenkomst van een oud strijdersbond. Man, daar spreek je een waarheid uit. Kom, we gaan terug naar de auto. Of uh, wil je hier misschien een plaat van maken? Er zit er wat in, denk je? Waar zijn die knapen? Uh, achter dat stenen ding? Rondom dat stenen ding. Maar ze zijn niet fotogeniek. Kom maar mee. Nou, als jij het zegt. Namen leven, voor altijd. Wie herinnert zich al gaande door de poort, de niet zo dappere doden die kan waren? Heen, ben ik nou gek of dronken? suggereer jij me die stemmen, of, of droom ik nog steeds? Er is een boek van een zekere Guy Mercier. Erg concreet, erg nuchter. Het handelt onder andere over de grens van de materie. Lees het. Je zult er iets eigenaardigs in ontdekken. Wat dan? Dat koele wetenschapsmannen hebben uitgemaakt dat ook gedachten een vorm van materie zijn, maar dan wel werkend volgens vreemde wetten. ...moet ik nou werkelijk geloven dat ik stemmen hoorde waar geen levende mensen achter stonden? Wou je me dat laten slikken? Achter iedere gedachte, hoorbaar of niet, staat een levend mens. De afstand tussen die mensen en gedachten is klein. En de tijdsduur is nog nooit berekend. Mij te ingewikkeld. Zeg, die geluiden. Dit is geen veld om alleen te wonen als je mij vraagt. Lang niet iedereen denkt ze te horen ben... Lang niet iedereen denkt hetzelfde te horen. De radio vangt ook niet alle programma's tegelijk op. Dat doet alleen de antenne. In ieder geval begint het interessant te worden. Waar gaan we nou heen? We zijn er bijna. Een wegkruising. Ja, hier is het. Kijk daar, rechts. Nee, daar. Dat hoge ding. Beeld of zo? Wat is hier gebeurd? Voor de eerste keer in onze beschavingsgeschiedenis... is hier strijdgas losgelaten op mannen die daar niet op verdacht waren. Bij honderden zijn ze gestikt. Ik ben toch wetenschapsman. Ik heb niets anders gedaan dan een formule uitwerken. Oorlog is mijn vak niet. Wat ik deed was mijn formule uitwerken. Wat hier gebeurd is, is mijn schuld niet. Ik had een boeiende formule, die werkte ik uit. Ik heb geen schuld. Ik heb geen schuld. Mijn formule was onpersoonlijk. Hou toch je mond, stommeling. Henk, dat was mijn stem. En ik zei niks. Je dacht het waarschijnlijk. Ja. Ik hoorde een vent Aldo Herkouw dat hij onschuldig was, en ik dacht aan wat jij over dat gas vertelde. Ontzetting over wat met anderen gebeurde, is geen eigen belang. Wie boven eigen belang uitstijgt, wordt hoorbaar af en toe. Van dit monument zou je een plaatje kunnen maken, Ben. Kom maar mee. Ik zal even mijn tuurtje aanknippen, dan kun je zien wat ik bedoel. Zie je het? Hij leunt op zijn geweer en kijkt heel vredig naar beneden. En hij blijft nu stil. Dit is geen bralmonument. Deze soldaat wacht op de anderen. Zo wilde de beeldhouwer dat. Die kende de loopgraven. Zo, die heb ik. Waar nou heen? Naar de overkant van de weg. Daar waar je dat huisje nog net kunt zien. Maar dat is toch van veel later? Hier kunnen geen huizen meer hebben gestaan, denk ik. Het is van later, ja. En er is toch een klein monument. Maar niet iedereen kan het vinden. Hoor je dat? Een piano? Is dit ook iets dat ik... dat ik denk te horen? Maar, maar het komt uit dat huis. En er brandt geen licht. Hé, nou wel. Nee, toch niet. Hein, wat betekent dat? Iedere novembermaand, en dat meer dan dertig jaar lang, vandaar in dat zaaltje een Duitse vrouw, zat in de schemer en speelde die muziek. Haar vader was hier gevallen, ergens. Ze kwam en ze dacht aan hem. Ze wist niet of hij ooit van die muziek gehouden had. Maar het was het beste dat ze geven kon. En alles wat ze doen kon om dat andere, dat mens onwaardige, minder scherp te laten triomferen. Leeft ze nog? Vorig jaar is ze niet gekomen. Kom, we gaan weer verder mm -hmm. Dit hier moet je ook zien, Ben. Misschien kun jij me zeggen wat het betekent. Dat zul jij wel beter weten. Ik begin te weten dat ik niets weet. Ja, net zo. Ik ben bang. Ik wil dit niet geloven. Het is toch weer bedrog. Misschien is alles bedrog. Misschien wij zelf ook. Er moet licht komen, meer licht. Help me, Ben. Het is donker. Dat, dat zei jij niet, Hein? Dat waren je gedachten. Ik probeer soms te denken, Jan. Deze keer dacht je te horen: We gaan naar de overkant van de weg, volg me maar. Blijf dicht achter me, want ik wil daar geen licht aan doen. Een muur met bomen erachter, hè? Waar zijn we? Dicht bij Langemark. Dit is een dump waar opgebraakte Duitse studenten zijn achtergelaten. Waarom? Waarom? Laat ons sterven, op dat Duitsland leven. Waar is jouw Duitsland dan? Wat is jouw Duitsland? Eerlijk als, als iedereen dit kon horen hein, dan was het afgelopen met alle oorlogen. Ergens staat geschreven, zo iemand terugkwam van de doden, hij zou niet geloofd worden. Er zijn velen van deze doden teruggekomen. Ze hebben gesproken. Desondanks... Desondanks kwam 1939, omdat niemand geluisterd had. En dit hier is al zo lang geleden gebeurd. Zei je immers? Dat moet ik wel zeggen. Ik ben bang om te denken. Ik ben bang en eenzaam. Ik wil hier weg. Dit kan ik niet aan. Laat anderen er wat aan doen, niet ik. Het is mijn schuld niet. Als wegkruipen mogelijk was, Ben, dan had ik dat al eerder gedaan dan jij. Dat zeg jij maar zo. Jij hebt me hierin gebracht. Had hem met rust gelaten. Ik heb niet anders willen zijn dan een tevreden dier in de zonneschijn, Ben. Ik heb ook gedacht dat dit allemaal voorbij was. Ik heb ook gedacht, wat moet ik ermee? Niks kan ik eraan veranderen. Later met rust heb ik geschreeuwd. En ik wist niet eens tegen wie of wat ik dat schreeuwde. Maar de onrust is gebleven. Al die jonge kerels, achtergelaten als modder. Vastvertrouwende modder. Hoeveel zijn er gevallen, Hein? Ruim 13.000 in twee weken. Hun leeftijden lagen tussen 17 en 20 jaar. En wat is daarmee bereikt? Waar wordt dat mee verantwoord? Heere Kerkhof. laat ons sterven op dat Duitsland leven. Ik wil hier weg, Hein. Dit kan ik niet aan. Verdomme, wat kan ik daar nog tegen doen? Al zou ik willen, wat heb ik daarmee te maken? Kalm, jongen, kalm. Kom mee. Hier, steek een sigaret op. Ik zal je terugbrengen. Klik een pil en ga slapen. Morgen lijkt het wel weer anders. Het, het, het gekke is dat ik het gevoel heb dat ik nog nooit zo wakker ben geweest als nu. En dat ik tot dusver maar wat slaap wandelde. Dat is een beroerd gevoel, hè? Wat heb ik eraan? Wat kan ik ermee? Ik stel niks voor. Ik schiet mijn plaatjes en ik zorg voor mijn vrouw en mijn kinderen. Meer kan ik niet. Een vreemde wind waait door de tijd... En fluistert pijn om wat we niet begrijpen kunnen. Als ik aan al die dingen ga denken, dan blijft me geen rust meer over. Ik, ik wil samen met Ellie de jongenschool school brengen. Een beetje geluk hebben voor alles is afgelopen. Wie legt ons grauwe steen in de ziel? En laat ons dragen wat we niet verslepen kunnen? Sla zo'n pestkant open. Kijk dan om je heen. En probeer aan morgen te denken. Uit welke ruimte komt die stille stem? Die dwingt? Waar wij ontwekken willen. Hoe kan je voortleven als je, als je modder bent? Waar is de grenslijn van de ander en de aanvang van onszelf? Wat zoek je eigenlijk? Dat meende ik eens te weten. Ik ben hier twee keer geweest. Sindsdien probeer ik alleen maar te luisteren. Zal ik je terugbrengen? Nee, ik blijf erbij. Ik wil ook luisteren. Waar gaan we heen? Als die Vlaming gelijk had, dan moet ik nog twee beelden vinden. En als dat lukt, moet ik proberen te zwijgen. Als je de helft van wat we meemaken in je artikel schrijft. en als ik er dan flink wat seks meng, dan wordt het misschien literatuur. Schrijven is hoofdzakelijk weglaten. Heb je dat wel eens gehoord? Kom, we gaan ergens heen waar je zult zien. En waarschijnlijk niet zulke vroeger. grafstijl. Daar moeten we heen. Wacht eens. Ja, ik zie het al. Hierin. Kijk. Stenen kruisen. Waarom staan ze tegen die muur? Ze hebben boven de graven van Belgen gestaan. Ze zijn omgerukt en opzij gegooid. Door Duitsers? Door andere Belgen. Tientallen van die kruisen zijn verpulverd en als bestrating gebracht. Lagen daar dan misdadigers? Daar lagen mannen die geduldig de dood waren ingegaan. Voor België. Waarom dan die grafschenerij? De opschriften op die kruisen waren in de moedertaal van de gevallenen. In het Vlaams. Wat? Hun generaals verstond geen Vlaams. Maar wat een ontstellende waanzin. Dat kan niet waar zijn. Dat zou niet waar mogen zijn, bedoel je. Hier zouden we stemmen moeten horen. Deze stilte is veelzeggend genoeg. Waarom? Degene die we zouden moeten horen, maar we denken, wachten af. Maar wacht eens op. Dat kunnen wij niet weten. Misschien is dit een stilte voor een storm. Wat er allemaal rondspookt op zo'n vergeten veld. Hein. Hein, wat komt daar naar binnen, drijven? Wat is dat? Zeenevel. Heel stil en geduldig. Heel grijs en gestadig. Maar alle schijnbare grenzen vervagen erdoor... Kom, we moeten weer verder. Die beelden, hè? Misschien. Als ze ergens zijn, dan is dat hier in de buurt. Waarom? Omdat hier een volk woont dat zo zorgzaam is voor de begraafplaatsen van hun vroegere vijanden. Begrijp je wat dat zeggen wil? Dat is bij ons toch ook zo? Als we dichter in de buurt zien, om met vrustig verhuurd kunnen worden we wel, ja. Die Vlamingen verhuren niet. Die geven, dat is overdreven Hein. Er zijn ook wel anderen bij ons. Jawel. En om wat stilte te hebben als onze eigen doden herdacht worden... is politie nodig. Want wie zijn auto stopzet... zou wel eens een paar kwartjes minder kunnen verdienen. Misschien zijn die anderen net als ik. Misschien doen ze zo grof uit angst. Want dit hier is benauwend, Hein. Vergis je niet. De meesten meten tijd en ruimte... naar de omvang van buurmans biefstuk. En vechten om zelf een grotere te hebben. Ach, dat geeft het ook. Come on, Ben. laat zo'n bordje van de duitsers daar, echt. Soldaten, kerkhof, platslot. Soldaten, kerkhof, platslot. Soldaten, kerkhof, platslot. Die opening daar. Dat zal de ingang zijn. Heb je je camera? Ja. Heem. Heem dat licht? Ja. Dus. Het is dus toch waar. En de anderen, de ezels, de vreters, hebben toch ongelijk. Waar ben je heen? Als je niet zo moe was, had je nooit getwijfeld. Mijn man was ook moe. Dat is hij nog. Maar jij bent ook veel rijk. Zo rijk, dat je ziel een licht is geworden. Ze hadden me zo ver dat ik dat niet meer geloven kon. Is dat zo? Ik weet dat niet. Ik heb mijn zoon gezocht, dat is alles. Mijn Peter. Hij had niet moeten gaan. De anderen ook niet. Ze waren allemaal jouw kinderen is het niet. Peter en Pierre en Bill en Karel en al die anderen. Natuurlijk waren ze dat. Heb je dan wel eens gelet op de voeten van kinderen? Die zijn zo ontroerend. Zo hulpeloos. En mannen blijven zo lang kinderen. Ik weet niet hoe het kwam dat ik meteen wist dat jij die beelden gekapt moest hebben. En niemand anders. Ik wilde bidden. Ik kon dat alleen zo. Twee beelden zijn het. Ik had geen woorden om te vragen, weet je. En Peter lag daar zo eenzaam. Om zijn en twillen willen ik het. en om de anderen. Hein, wat is dat? Denk maar dat het een moeraslicht is. Denk maar dat ik gek ben desnoods, en dat ik je wat voorklets. Maar wees stil. Nou, hij kan niet meer stil zijn, jongen. Net zo min als jij. Wie geroepen wordt, moet komen, zie je. Maar, maar waarom dan? Wat zou ik nou kunnen doen? Daar kan ik toch geen antwoord op geven. Ik heb alleen maar mijn zoon gezocht. Verder wacht ik tot mijn man tot rust zal zijn gekomen. De meester zal ik je wel zeggen. Dat is maar een legende, die had nog nooit antwoord. Misschien kon jij hem nog niet verstaan. Alles is bedrog. Ik moet op mezelf passen. Voor mijn vrouw en mijn kinderen. Ik kan niet naar sprookjes luisteren, dat is gevaarlijk. Maar niemand past op zichzelf, jongen. En al die jonge kerels die hier liggen... Jij spreekt zoals mijn mama. Je bent een. Luister goed, dan krijg je antwoord. Jij bent zo rijk dat je dit kan zeggen. Wij zijn zo arm dat we nog niet eens weten wat begrip is. Voor jou is alles nog eenvoudig, omdat je ziel graaf bleef. Wij zijn als dorre bladeren, en God weet wat ons voortjaagt. Natuurlijk, jongen. Zo is het. Als het zo is. Zo heb ik ook eens geworsteld en gedwaald. Het was erg nodeloos. Maar ja, Peter was gevallen, weet je. In mijn ogen was hij nog altijd een kleuter. Het was vreselijk om te bedenken dat andere kinderen granaten op hem afschoten. Het was verschrikkelijk om te weten dat hij heel eenzaam in een veld was achtergebleven. En dat hij ook geschoten had. ...op andere kinderen. Daarna ben jij opgejaagd als een gevaarlijk dier. Omdat jij altijd over kinderen sprak... ...en niet wilde geloven in Germaanse helden. Kinderen kunnen breed zijn, weet je. En ze hebben zo ontzettend geboet. Ze verdwaalden. Net als mijn Peter. Net als de anderen. Net zoals jullie zouden kunnen verdwalen. Hoe kan het anders? Wij leven tussen duizenden wegwijzers in een plat getrapt moeras. Wij moeten modder hanteren om in de modder niet weg te zakken. En elke wegwijzer belooft een rechte weg. Maar is telkens niet meer dan reclame voor een jammerlijke gek. Eens dacht ik ook dat het moeras bestond. Nu weet ik beter. Dat weet je? Hier? Dat weet ik Hier. Het is moeilijk om het moeras te ontkennen. Als je de stanken van altijd meedraagt. En toch dwaal je hier over het veld? Tussen liegende monumenten. Langs dichtgegooide loopgraven. Zoekend naar mannen die ik nooit gekend heb. Waarvoor? Dat weet je pas als het zoeken voltooid is. Weet jij het? Nog niet. Ik wacht. De anderen ook. Waar wachten jullie op? Zelfs dat weet ik niet. ...hele veld het. En ergens anders... ...worden weer zulke velden gekwikt. Misschien maken andere moeders dezelfde fout die ik maakte. Weet je... ...als Peter te lang op straat speelde... ...riep ik hem binnen... ...omdat het donker werd. Maar toen dwalende kameraadjes hem naar die loopgraaf lokten... ...lekte ik niet op. Misschien was ik bang voor die kameraadjes. Dat had ik niet moeten zijn... Voor jou zijn wij niet erger dan dwalende kinderen. Misschien voor de meester ook. Misschien. Altijd weer misschien. Een wijzerloos kompas voor een halfblinde stuurman. Maar als alle wegen naar dezelfde haven voeren, kan dat immers, jongen. Alweer als. Jij zag de beelden, is het niet? Ik heb wel bewust de weg niet gevraagd. <laughs> Natuurlijk, jongen. Wel bewust. Zo deed ik de dingen ook altijd. Dat meende ik zo. Wel, voilà. Daar staan de beelden. Ja. Ik zie ze. Kom op, Ben. Dus, zo zag zij er toen uit. Kete Kolwits. Die in rust en weelde had kunnen leven. Maar in een hoe weg haar man bijstond. Die dokter was. Is hij dat? Ja. Hij heeft zijn handen onder zijn armen geklemd, zie je. Zijn gezicht zat strak van verdriet. Hij zal nooit meer bidden. Dat meent hij niet zo. Hij wil eerst antwoord hebben. Hij dus ook. Maar hij krijgt het ook wel. Net als jullie. Maar, maar ik wil geen antwoord. Ik wil rust. Wat kan ik nou uitrichten? Voor je rust krijgt moet je werken. Mijn gezin gaat voor alles. Juist daarom ga je zoeken, jongen. Juist daarom zal het antwoord je geen rust meer laten. Jouw gezin is de voortzetting van je eigen leven. Alleen als je dat niet zou weten, dan zou je rust hebben. De rust van de modder. Maar jij bent geholpen. Je zult moeten komen, je zult moeten komen, je zult moeten komen. Hein, misschien ben ik een lafbek, maar dit kan ik niet meer aan. Alles heeft zich alleen maar in je gedachten afgespeeld. dan. Dat kan wel, dat zal wel, maar dat is me te veel. Laten we naar terug teruggaan. Wil je nog een plaats schieten? Nee. Nee. Morgen misschien, als het dag is. Allright. Kom, we gaan. ons ontbijt achter de rug en we zitten in het zonnetje op een kalm terrasje. En dan horen we elkaar te vertellen dat we alles van vannacht maar gedroomd hebben. <laughs> en dan gaan we natuurlijk pacifistische open deuren intrappen, zo hoort dat immers. De grens tussen droom en feit is ook al niet scherp vastgesteld wel. De oorzaak van zulke dromen even min. Daar heeft een filosoof als jij misschien genoeg aan, maar voor mij is het allemaal net vreemd genoeg geweest om me onrustig te maken, Hein. Wat voor zin had dat alles nog? Wat hier gebeurd is had nooit in een gezin. Daarom is deze stad omgeven door wachtende velden. Maar het is al zo lang voorbij. Wat heb ik daar nog mee te maken? Veel dingen zijn pas voorbij als ze door het juiste antwoord tot rust gebracht worden. Niet eerlijk. Die grote wijzerplaat daar op de lakenhal... geeft niets anders aan dan de tijdfictie die we nodig hebben... om ons lichaam wat regelmaat te geven. En de ingewikkelde methoden om dat lichaam in stand te houden. De gedachten hebben hun eigen kracht. En hun eigen tijd. Nou, en... Honderdduizenden mannen zijn hier tot het grootste offer gebracht dat ze te geven hadden. Zichzelf. Elke soldaat droeg zijn eigen angst mee, zijn eigen doodskreet. En in elke taal betekende die gil steeds hetzelfde. Waarom ik? Maar wij zijn uit een andere tijd, Hein. Wij hebben zelf rotzooi genoeg. En toch schijnen wij die doodskreten te moeten beantwoorden. Omdat we tot hetzelfde soort horen, Ben. Wij proberen mensen te zijn. Dat twee of drie generaals hun soldaatjes bij honderdduizenden konden verspillen, was een fout in de beschaving. Dat die honderdduizenden vergeten konden raken, is een fout in menselijkheid. En die laatste fout wrekt zich altijd zo bitter. Dat weten de mensen thuis immers net zo goed. Sommigen, een paar ervan, die werken voor vrede omdat ze ertoe gedrongen worden. De meerderheid lacht ze uit. Seks is meer in en er wordt goed verdiend. Waarom dan maar door ik over verspilde levens? Tot vandaag kon ik er ook zo over denken, was dat maar zo gebleven. Al die jonge kerels die hier nooit vandaan kwamen, wilden allemaal hun leven vullen met seks en goed verdienen. Dat was hun geboorterecht. Bij dichterijen zijn ze dwars door zuigende modder heen gejaagd, tegen prikkeldraad, betonnen bunkers, granaten, gifgas, machinegeweren. De levenskracht die ze samen met hun jonge vrouw in een stralende ontmoeting hadden kunnen uitleveren, verbloedde hier om een klomp steen te veroveren, die nu nog niet eens geschikt is voor een varkenstaf. Dat is al dik dikwijls gezegd, gedachten hebben hun eigen kracht, hun eigen vorm van tijd, naar voren en naar achteren, omhoog en omlaag. Die gedachtenmeedracht heeft ook verantwoording Ben, de opdracht om antwoorden te zoeken, ook voor dingen die lang geleden gebeurden, want de misdadige waan van honderden jaren geleden, kan overmorgen nieuwe velden volstoppen met verspilde jonge kerels. En daar zou ik, ik knoop daar benen, nou opeens mee te maken hebben. Dat zou best eens kunnen, mijn jongen. Juist jij. Ik ben nog altijd zo vrij om daarover verbaasd te zijn. De gids op die hoek is een winkel. Daar kon het antwoord wel eens voor je liggen. Voor jou en anderen. Kom mee. Hier bedoel ik. Speelgoed? Jij hebt immers kinderen. Kijk naar binnen. Acht cowboys en acht indianen in doos. Verwisselbare geweren en revolvers. 200 francs. Geheime dienstrevolver met echte patronen en vuur. 500 fran 60. Ruimtepak met atoomgeweer. Schiet automatisch. 800 francs. Volledige infanterieuitrusting met wapens en de pakking. 1200 fran 50. Vier tanks en vier kanonnen om zelf in elkaar te zetten. 80 fran. Atoomkanon met werkende onderdelen. Duidelijke werktekening in doos aanwezig. 60 van 50. Alles speelgoed voor uw kinderen. Ach, dat. Maar wat kan ik daartegen doen? Dat weet ik niet. Maar... Misschien moeten we er iets tegen doen. Zolang we kunnen. Of we willen of niet. Tien wachten de velden daarop. Ik Dreus schreef het hoorspel Een Veld in Vlaanderen. U hoorde Robert Sobels als Hein Ronke, een journalist. Hans Kersenberg als Ben, de fotograaf. Jeanne van Straten als een waardin. Johan de Sla als Gering, de hoornblazer. Wiesje bouwmeester als Kete de Willy Ruijs als een geleerde. En de stemmen van Paul van der Lek, Harry Bronk en Hans Veerman. Verder werkten mee Dick Blok en Leon Dubois. De regie had Dick van Putten.